Ze bouwen muren van vergaderkamers Waar niemand binnenkomt Zonder gouden handdruk van een ander Een netwerk van macht Van stille telefoontjes Laat in de nacht En wij wij zorgen voor onszelf Maar worden weggezet als last Ze praten over regels Maar ze gelden nooit voor hen wij mogen het betalen, steeds opnieuw, keer op keer. En ik zing voor iedereen die voelt dat hij geen mens meer mag zijn. Voor iedereen die werkt, strijdt maar vastzit in een systeem van schijn. Waar vriendjes politiek de wereld vernielt en jouw stem nooit echt wordt gehoord. Maar toch blijf jij staan, want jij weet wie je bent. Oprecht en eerlijk en al is hun leugen nog zo snel De waarheid achterhaalt hem wel Ze zeggen dat je mond moet houden Dat klagen geen zin heeft, dat niemand je komt redden Maar onze verhalen leven langer dan hun leugens En elke waarheid vindt op een dag een microfoon of platform Kijk hoe ze doen alsof je niks bent Terwijl ze leven op onze kosten, op ellebetenen in ene steden en hel vertelt wat niemand hardop durft te zeggen Wij maken geluid, zij kunnen het niet meer meer tegen gaan En ik zing voor iedereen Die voelt dat hij geen mens meer mag zijn Voor iedereen die werkt, strijdt, maar vast zit In een systeem van schijn Waar vriendjes politiek de wereld vernietigt En jouw stem nooit echt wordt aangehoord Maar toch blijf jij staan Want jij weet wie je bent En dat je rekeningen... En vakanties betaald En zelfs als ze je klein proberen te houden Zal jij blijven groeien Want echte waardigheid komt nooit uit macht Maar uit mensen die voor elkaar opstaan Dag en nacht Malen vocals, female vocals.